Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van D66 om volgend jaar met een wetsvoorstel te komen... dat euthanasie mogelijk maakt voor oudere mensen die levensmoe zijn... valt niet goed bij coalitiegenoten CDA en ChristenUnie. Partijleider Segers zegt dat het plan lichte irritatie en verbazing oproept. Volgens hem zijn er afspraken tussen de coalitiepartijen... om eerst het onderzoek van minister De Jonge af te wachten... naar oudere problematiek in het algemeen. Het CDA sluit zich daarbij aan. De ChristenUnie wil dat de focus komt te liggen op betere zorg voor de ouderen. De maximumsnelheid op stukken van de A1, A28 en A50 op de Veluwe... gaat omlaag vanwege het stikstoffondens van de Raad van State. Ook gaat op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht... de voorgenomen snelheidsverhoging naar 130 km per uur overdag niet door. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen sinds de stikstofuitspraak mag de overheid niet langer zomaar besluiten nemen... die leiden tot meer uitstoot van stikstof bij natuurgebieden. En dat geldt ook voor de snelheidsverhogingen op snelwegen. De politie in Kenia heeft drie nieuwe verdachten in beeld... die iets te maken zouden hebben met de verdwijning van oud-Philips-topman in Oost-Afrika, Top Cohen. Het zijn twee hooggeplaatste vrouwen met politieke connecties, melden lokale media. De derde verdachte is een man die rond de verdwijning van Cohen, anderhalve maand geleden, bij zijn vrouw op bezoek is geweest. En vorige week werd zij al gearresteerd. Ze zou in een vechtscheiding liggen met Cohen. De Keniaanse politie gelooft niets van haar verklaringen en houdt er rekening mee dat de oud-topman is ontvoerd, maar dat het is uitgelopen op moord. En museum Singer Lare heeft een aquarel van kunstschilder Anton Moven gekregen. Het werk uit 1880 heet Aan de Ploeg. Het meesterwerk was jarenlang in familiebezit... en is nu vanaf 3 september te zien in het museum in Laren. Moven woonde en werkte van 1882 tot 1889 in het kunstenaarsdorp. Hij schilderde vooral het leven van de plattelandsbevolking. Het weer nog. Een mix van zon en wolken vandaag. Het blijft overwegend droog. Bij matige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat een file van 5 kilometer tussen Breesandijk en Den Oever. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Eens langs. De entree is gratis. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Doe eens lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort Zand, zomerhit.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 We beginnen weer aan een nieuwe maand voor het programma Zandvoort Lunch. Het is maandag vandaag en dat betekent dat ik vandaag uw godstvrouw aan de radio ben. En waarschijnlijk herkent u mijn stemgeluid inmiddels al. De naam is Dolly ten Pierik. Ja, we gaan weer twee uur lang uh, proberen er een gezellig, onderhoudend, vrolijk en uh, ja, misschien af en toe ook even een momentje minder vrolijk programma van te maken. Zodat ik u uh, fijn kan ondersteunen bij alles waar u op dit moment mee bezig bent. Misschien in de auto, misschien aan het strijken, huishouden aan doen, gewoon even lekker zitten. Kan allemaal hè? Je kan ook hier gezellig komen zitten hoor, er is koffie. Altijd leuk als er iemand in de studio bij is. Maar goed, twee uur lang Zandvoort luncht op ZFM Zandvoort. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Het is best veel. Ik heb een heerlijk recept meegenomen vandaag. Een lekker soepje, lekker makkelijk. Um, wat heb ik nog meer meegenomen? Ik heb het regionale nieuws bij me. Dus dan gaan we eens eventjes bekijken... wat er zo de afgelopen dagen gebeurd is in de regio. Het weerbericht natuurlijk. Want daar zijn we uiteraard allemaal vreselijk nieuwsgierig naar. Rond kwart over één ga ik bellen met collega, uh, verslaggever en man van de krant... Joop van es, junior en die gaat ons als het goed is bijpraten over wat er allemaal het afgelopen weekend in en rond Zandvoort gebeurd is. Natuurlijk gaan we ook een kijkje nemen en luisteren naar een paar artiesten die vandaag dan wel jarig zijn dan wel overleden op deze dag. Dat kan dus allemaal op 2 september. Ja, en we hebben bij ons in de familie ook iemand te betreuren vandaag. Twee jaar geleden overleed hij. Een fantastisch mens. We staan vandaag bij hem stil. En hoewel hij geen artiest was... gaan we toch een nummer voor hem draaien. Hij heeft het weliswaar niet zelf gezongen. Maar een van zijn kleinkids zong het regelmatig... terwijl ze de taal niet machtig was... En dat vond hij prachtig. Dus ik zou zeggen, Stejos, deze is voor jou. We denken aan je. <muziek> Jani Parios met Jaftos Uleopame. Varen een domië alom dosse skepsis? Τα έχω μα την πίστη μου χαμένα, κι ον άνθρωπος τα αλήθεια να πιστέψει βουλιάξαμε, χαθήκαμε στο ψέμα Γι' αυτό σου λέω πάμε πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε, πάμε Γι' αυτό σου λέω πάμε πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε, πάμε Mono ya cena ne, povame mono cena para vos ya to so na pano amen a fu po Όπου δεν κοιμάμαι όταν κοιμάσαι και τρέμω μοναχά για τη ζωή σου Σου λέω τρυφερά να μη φοβάσαι, Αγάπαμε και απάνω μου κρατήσου Γι' αυτό σου λέω πάμε, πάμε να φύγουν από εδώ και μη ρώτας πιπάνε Για σένα ναι, φοβάμαι. Μόνο για σένα παρακολουθώ. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Και μύρω τα που πάμε, πάμε. Γι' αυτό σου λέω πάμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Και Sen dat leo zeg ik jou, laten we gaan. Prachtig liedje van Janni Parios voor onze steos aan wie we vandaag denken. Goed, we, ik had u beloofd een 3 in 1. En het is 2 september. We gaan eigenlijk al een beetje de herfst in, hè? heb ik zo het idee. Je ziet al overal blaadjes liggen. Dus eigenlijk van mijn kant vandaag in de 3 in 1 een laatste groet aan de zomer. Three in a -N -A -N -A. We're all going on a summer holiday No more working for a week or two Fun and laughter on a summer holiday No more worries for me or you For a week or two We're going where the sun shines brightly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 For me and you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 een parasol om het felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeurde boel, we zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een eind. Zit ik met een dia's in de regen hier? Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al lang voorbij.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 At night, it's a different world Go on, find a girl Come on, come on, let's dance on night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a pity The days can't be like the night in the summer Night, it's a different world Go on, find the girl. Come on, come on, dance day and a Despite the heat, it will be alright, baby ja, de drie in 1. vandaag uh, met als gezamenlijk onderwerp de zomer. Ja, En we kunnen echt wel stellen dat de zomer toen nu toch wel zo'n beetje voorbij is. Als ik ook naar het weerbericht kijk, ik ga het u straks allemaal vertellen. Maar ben ik bang dat de hoge temperaturen niet meer terugkomen? Of ben ik bang? Ja, moet je daar wel bang voor zijn? Zo lekker was het eigenlijk ook weer niet hè, met die hele erge hitte. Maar goed... De zomersongs werden vandaag gemaakt en gebracht door Cliff Richard. Summer Holiday. Van heel lang geleden. Gerard Cox natuurlijk met 'Tis Weer Voorbij Die Mooie Zomer.' Dat is natuurlijk een inkoppertje. En tenslotte Joe Cocker met Summer in the City. En wat hebben we het afgelopen weekend uh, in, uh, nog even in de zomer meegepikt? Dat was natuurlijk het prachtige concert in het dorp op het uh, plein. Uh, met. Yves Berense en Yves nodigt uit. ZFM Zandvoort was daarbij en verslaggever Roy van Buringen die heeft wat interviews afgenomen van een paar artiesten en hij heeft me er een paar doorgestuurd. Dus ik hoop dat u het leuk vindt. We gaan even naar luisteren, kijken of ik zo technisch ben dat ik dat ook voor mekaar krijg, hè? Even kijken hoor. Ja, nou jeetje. dan moet hier wel gaan lopen. Ja. Yves binnen is nodig uit. En uh, op dit moment uh, staat uh, Yves allemaal druk foto's te maken met uh, allemaal fans. Want uh, die heeft hier veel. Yves, op het Radersplein. Wat geweldig. Ben je, ben je trots? Ik ben heel trots. Ja, ja, ik was er eigenlijk al de hele week een beetje gespannen. En uh, je ja, weet niet zo goed wat je ervan moet verwachten, weet je. Maar pas als het staat, toen ik hier vanmiddag aankwam, dacht ik oké, okay, nou, het geluid is goed, het podium is in orde. Gelukkig mooi weer. En uh, ja, wat zal er staan? Ik denk uh, 1500 man. 2000 man. hoop oh, fans. Ja, in ieder geval heel veel fans, ja. En de zweer is ook heel goed, Alleen bij het eerste liedje al, ja. top. Maar met je vrienden? Op het ja, podium? Maar ja, vooral vrienden, ja. ja. Het zijn allemaal vrienden. Dat is ook wel heel speciaal. En... Uh, ja, weet je, dit is ook gewoon een ding wat we eigenlijk voor het eerst nu doen. En... Uh, ja, ik, ik, ik, ik ben nu eigenlijk nu al van mening. We zijn eigenlijk net op een kwart bezig. Maar dat we het gewoon volgend jaar weer terug moeten komen. Dat zijn mooie woorden. Ja toch? Maar aan, aan, aan mij ligt het niet. Hey, nog heel verkort wat je moet, zo het podium op. Ja. Uh, ik sprak jou afgelopen vrijdag. Toen stond je bij Alan Clark met Alan Clark in de studio. Ja. Gaat daar een mooie samenwerking uitkomen? Nou, uh, niet een samenwerking als in de zin van een duet. Maar alleen is een bijzonder goede tekstschrijver. En uh, ik uh, werd verrast, want ik zag in één keer in mijn mailbox een berichtje van hem. Uh, of ik. Oh, oh, oh, oh, ja. Of uh, ik het toch zou vinden als we een keer samen de Silo in konden gaan en uh, dat hebben we gedaan. En er is een heel bijzonder liedje uitgekomen, ook nu best wel leuk om te vertellen uh, op de FM. Want we hebben natuurlijk de gemeen dat we allebei uit Sandvoort komen. En ik zeg, het moet iets zijn wat ook een beetje op Sandvoort slaat. Niet echt exacte woorden Sandvoort, maar uh, ik denk als dit liedje uitkomt en ik hoop heel snel dat de mensen uit Sandvoort heel verrast zullen zijn. Dankjewel. Wordt het wordt mooi? Ja, ik ga nog niks verklappen, klappen, maar het wordt echt te gek. Tegen die tijd bellen weer weer. Ja, precies. Deal. Ja, deel, deel Oké, okay, dankjewel. En succes met je duurwet zo met Quincy. Dankjewel, top. Leuk dat jullie bij zijn, trouwens. Helemaal goed. Hoi. Ja, ja, en zo hoor je nog eens wat, hè? Zo hoor je nog eens wat. Dat is toch een mooie primeur die bij uh, Zandvoort FM, zoals Yves het prachtig noemt. Vind ik eigenlijk best wel een hele mooie naam zo. In plaats van ZFM of ZFM. Um, die dus bij uh, ZFM binnen is gekomen. Er gaat iets moois gebeuren tussen Alain en Yves. En, of tenminste, het is al gebeurd, want het contact is al gelegd... en we zijn natuurlijk zo verschrikkelijk nieuwsgierig wat hij daarmee bedoelt. Het was een groot feest afgelopen zaterdag. Ik denk dat Joop van Nes ons daar ook nog wel over zal gaan vertellen... Uh, we hebben nog uh, twee interviews. Die ga ik u zo door het programma heen laten horen. Dus we zijn weer heel blij met onze collega Roy van Buringen. Die toch de moeite heeft genomen om daar naartoe te gaan. En gesprekjes te voeren met deze prachtige artiesten allemaal. Goed, we gaan even kijken. Want er is een jarig vandaag. En dat is uh, Rutja Kot. Dus laten we even gaan naar haar gaan luisteren, omdat ze jarig is. Artiest in het licht. Het is voorbij. God, vandaag jarig. Ze is uh, geboren op 2 september 1960. En dat uh, betekent dat ze vandaag 59 jaar is geworden. Ze is geboren in Paramaribo. En uh, ze verhuisde op 9-jarige leeftijd met haar familie naar Nederland. Al waar ze op 17-jarige leeftijd meedeed aan een talentjacht waar ze veel aanbiedingen aan overhield... Ze stopte met haar studie aan het Hilversumse Conservatorium... en ze begon haar loopbaan bij de VIPs en orkesten als de Skymasters... het Faradansorkest en het Metropoolorkest. En in 1986, toen won Rutjakot met het Nederlandse Farateam. team de Knokkencup in België. En na dat succes kreeg ze heel veel werk in de musicalwereld... Nou, ze heeft dus in allerlei musicals meegewerkt... en natuurlijk ook prachtige hits gezongen en gemaakt. Goed, het is de hoogste tijd om naar het nieuws over te stappen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, door mij natuurlijk. Er is niemand anders. Zou je geen sidekick willen zijn eigenlijk? Heb je misschien een leuke stem? Vind je het leuk om één keer in de week met mij samen dit programma te maken? Nou, kom langs, probeer. Hartstikke leuk. Het is een leuke hobby. Goed. Het nieuws. Uh, zaterdagochtend rond 11 uur is de parkeerwachter van een parkeerplaats aan de Toorbekkenstraat beroofd van zijn cashgeld... Een Duits sprekende man vroeg de weg en even later beroofde hij de parkeerwachter van het parkeergeld dat hij bewaarde in een heuptas. Er is voor honderden euro's aan parkeergeld buitgemaakt door de verdachte die tussen de 40 en 45 jaar oud wordt geschat. Hij is zo ongeveer 1,75 meter, 1,80 meter lang, heeft een baard, bol gezicht en kort krullend blond haar. De man droeg een lange spijkerbroek en een bruinachtig overhemd. En na de beroving rende de man weg via de Westenparkstraat. En in de Oosterparkstraat is het slachtoffer de dader kwijtgeraakt. De politie heeft meteen een buurtonderzoek gehouden... waarbij ook camerabeelden zijn veiliggesteld en die worden onderzocht. Nu komt de politie graag in contact met mensen... die iets gezien hebben van deze beroving. Dus heeft u informatie belt u dan alstublieft met telefoonnummer 0900-884. En als u liever anoniem wilt bellen, dat kan ook... dan kunt u bellen met telefoonnummer 0800-730. Vanochtend is een man in uh, Heemstede ernstig gewond geraakt... bij een val op een fietspad aan de Krukiersweg. Twee scholieren en twee ouderen wilden elkaar op dat pad uh, passeren... maar dat ging niet goed. Ze kwamen op de grond terecht. Nou, en dat gebeurde even na acht uur vanochtend. De man raakte bij zijn val de stoeprand met zijn hoofd... en hij werd met ernstig hoofdletsel onder politiebegeleiding... naar het ziekenhuis gebracht. Bij de val raakte ook een vrouw gewond en ook zij moest naar het ziekenhuis. De scholieren werden door hun ouders opgehaald... Door het ongeval was de rechte rijstrook van de Krukiersweg afgesloten... wat voor het nodige oponthoud zorgde voor het verkeer richting Hoofddorp. De politie heeft een waarschuwing uitgegeven. Het valt op dat het aantal babbeltrucs de laatste tijd weer toeneemt... Dus de politie waarschuwt en zegt let goed op voor wie u de deur open doet. Er schijnt een man zich voor te doen als loodgieter. En de bewoner moest mee de badkamer in van die man. En op dat moment zijn de goederen weggenomen uit de woning. En de politie die vraagt om meteen contact op te nemen met 112 als u in een dergelijke verdachte situatie terechtkomt. Een fietser is zondagavond gewond geraakt... nadat hij in botsing was gekomen met een maaltijdbezorger in Haarlem. Het ongeval gebeurde rond half acht s avonds. De fietser reed over het fietspad naast de Europaweg... en wilde links afslaan richting de Costa del Sol... Op het moment dat de man af wilde slaan haalde een maaltijdbezorger hem net in. Beiden kwamen met elkaar in botsing waarna ze dus ten val kwamen. De fietser is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna hij na de eerste zorg naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. De maaltijdbezorger had een verwonding aan zijn hand en hoefde niet mee. De scooter van de maaltijdbezorger is door de politie in beslag genomen voor technisch onderzoek. Op het Zandvoortse Strand worden al tientallen jaren vis, ijs en snacks verkocht. Dit heet Venten. En voor Venten op het strand gelden regels die in een ventbeleid vastliggen. Het ventbeleid is door de gemeente aangepast aan de Europese en landelijke wetgeving. Het nieuwe conceptbeleid is vrijgegeven voor inspraak. U kunt uw mening geven op het nieuwe beleid tot en met 3 oktober 2019. Ja, wat gaat er dan precies veranderen? Nou, om te mogen venten is een vergunning nodig en er zijn weinig ventvergunningen beschikbaar. De gemeente moet de vergunningen die beschikbaar komen eerlijk verdelen. Zij doet dat aan de hand van een openbare selectieprocedure. Hierdoor krijgt iedereen de kans om op een beschikbare vergunning te reageren omdat dit nogal een verandering met zich meebrengt voor de huidige venters... kiest het College van Burgemeester en Wethouders... voor een overgangsperiode van 10 jaar voor deze groep venters. Hiermee wordt gezorgd voor zoveel mogelijk continuïteit... binnen de nieuwe regelgeving. Tot en met donderdag 3 oktober kunt u het concept ventbeleid inzien... en een inspraakreactie geven... En u kunt uw reactie per e-mail sturen naar Haarlem.nl of per brief aan de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040AA in Zandvoort, ter advertentie van Arne Langendoen. Na de inspraaktermijn wordt er een nota van beantwoording geschreven waarin er gereageerd wordt op de reacties. En uw reactie wordt geanonimiseerd in de nota. Tot zover het regionale nieuws. En dat betekent dat we gaan kijken wat het weer gaat brengen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag trekken enkele buien over het land... Maar vanmiddag valt het met de buiigheid wel mee en schijnt geregeld de zon. De wind waait matig uit het westen en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond is het helder en droog en komende nacht is kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen dan zijn er flinke perioden met zon en op een lokale bui na blijft het droog. De wind waait uit het zuidwesten en is matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar 21 graden. Tot zover het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. Ja, ja. Faith van George Michael. En uh, zoals u weet vind ik het altijd leuk om uh, minstens één uh, Zandvoortse artiest te laten horen. En het mooie is dat we net zijn naam al hebben noemen vallen. Uh, want Yves Berendsen had het over Alain Clerk En dat hij daar een, uh, op een of andere manier een samenwerking mee aangaat. Maar dat is nog een beetje geheim. Dus dat zitten we nog af te wachten. Feit is wel dat Alain onlangs een, een nieuwe single heeft uitgebracht. En dat is best een heel lekker nummer. Dus ik denk, nou weet je wat, ik neem hem gewoon voor u mee. Laten we gaan luisteren naar het laatste nummer van Alain Clark, Slow Down. Just my love for a cheap red wine Not hung up on a wasted time Got no politics on my mind I might go and just take a ride I can I can Kicking stones as I stroll my block I'll say hello but I'm not going Stop trusting good, keep my door unlocked. I'm gon' keep on walking. Cause I can't oh. I could just fly to where the sun is, I could just tell her how I feel. Cause if I wait until forever, then I probably never will. And as I ease into the morning, feel the sunlight on my face. I'm just grateful for this day. I really need to slow down and be myself. Make time for someone else. Give back the love that comes my way. Slow down and be myself. Make time for someone else. Give back the love that Hang out tomorrow if I can, but only if I can, yeah. But there's a plot to every story as a way to draw you in. But you only really start to see it even when it changes again. So as I step into the evening. As the daylight falls to sea I can feel a difference in me Slow down, be myself Make time for someone else Give back the love that comes my way Slow down, be myself Make time for someone else Give back the love that comes my way The love that comes my way. Slow down and be self. Give back the love that comes my way. Prachtig, prachtig, prachtig. Nummer Slowdown van Alain Clark. En je weet maar nooit, hè, want uh, ik geloof dat er... Plannen zijn ontstaan. Het is zo goed bevallen het afgelopen weekend... die zaterdagavond bij Yves Berensen die zijn vrienden had uitgenodigd. Zo goed bevallen dat ik geloof dat ze het volgend jaar weer een keer willen gaan doen. En je weet nooit hoe het gaat met die vriendschap tussen Yves en Alain. Ja, misschien staat hij er dan volgend jaar zelfs ook wel bij. Ja, dat zou toch ook wel mooi zijn, hè? Uh, ik heb u net al Yves laten horen tijdens een interview... maar een van zijn vrienden wil ik u ook wel even laten horen... We horen niks, hè? Dat is raar. Hij zou het moeten doen. Ja, oh, wacht even. Dat stekkertje zit gewoon niet lekker. Dus ik ga even een handje helpen bij het stekkertje. En dan gaan we luisteren naar Roy van Buren... Ze nodig uit hier uh, vandaag op uh, 31 augustus. Uh, we staan op het Raadersplein. Ik, ik heb hier uh, Danny Vrooger naast me staan. Danny, uh, een jaar geleden stond je hier ook, maar dan in een andere setting. Ja. Uh, wat is jouw band met Yves? Wat zeg je? Wat is... wat is jouw band met Yves? Mijn band met Yves. Nou, Yves is al een uh, nou, ik denk de hele tijd een, een hele goede vriend van mij. Uh, hij kwam al bij mij binnen uh, in Bollian, uh, nou voordat hij nog zelf wilde gaan zingen. Dat was op deze van, nou, zing even een liedje mee. En, uh, nou, ja, nu staan we nu gezellig samen hier in Zandvoort. Hartstikke leuk. Uh, als eerste gefeliciteerd, want er zit een klein aan te komen. Gaat het allemaal goed thuis? Ja, zeker. Nog, uh, nog drie weken, als het goed is. En dan, uh, ja, dan hebben we een gezinsuitbreiding. Spannend. In de muziekwereld uh, staan er nog leuke dingen te gebeuren. Heel veel leuke dingen. Maar daar kan ik weinig over zeggen. Maar er gaat echt best wel veel gebeuren. Ja, uh, nou, wat ik zeg, ja, ik kan er nu niet al te veel over zeggen, maar uh, ja, nee, we gaan echt Echt knallen. Ja. Zometeen uh, ga je op het mooie podium optreden. Ga je nog iets speciaals doen op het podium qua muziek? Nou nee, ik doe meestal wel uh, wat ik door het hele land doe. Uh, ik denk dat dat hier ook wel gewoon goed is om te doen. Uh, misschien als er mensen nog een verzoekje hebben, dat we er nog wat in kunnen gooien. Maar ik denk, uh, ik denk dat ik gewoon meestal het standaard ding doe. Heel erg bedankt voor je tijd en succes met je optreden. Graag gedaan man, dankjewel. Yes. Ja, Tot zover uh, het interview met Danny Vroger van uh, collega Roy van Buringen. En wat hadden we een mazzel die avond. Hè? Want ook collega Walter was uh, naar het festijn toegekomen. En die vertelde dat hij onderweg hoosbuien had moeten ondergaan bij Heemstede. En dat ook, um, nou weet ik even niet meer, wie was er nou in Caprera? Frank Boeien geloof ik. Uh, een, in ieder geval een Nederlandse groep die was daar. En iedereen die, die zat met een vuilniszak zak over zijn hoofd of iets. Want daar scheen het ook te gieten. En bij ons is het heerlijk droog gebleven. En uh, gelukkig maar. We gaan uh, door met ons programma. Laten we het uh, houden bij Van Dik Hout. Ja kijk, alles of niets hè. En zo gaat dat. This is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written, especially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You. I'd say someday I'm bound to give my heart away when I do. It's for you.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 for you, they said that love was a lie, told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me, so I just tell them the right, who wants to fight, tell them I quite agree, Nobody love me, then I look at you, and love comes, love comes, Ja, dat ging even sneller dan dat ik dacht. Want weet je wat ik helemaal zit te vergeten? Ik had natuurlijk ook een recept meegenomen. En dat had ik al lang voor moeten lezen, eigenlijk. Ga ik dat nog redden in anderhalve minuut? Ik ben, ik ben eigenlijk bang van niet. Maar wat gaan we dan wel doen in die anderhalve minuut? <tie> Daar kan ik geen liedje meer in spelen. Want dat, dat gaan we niet redden. En uh, ja, nou ja, wat gaan we dan doen? Dan nou weet je wat, we zetten Cordon F op. Die zet ik in als joker. Komt ie. En dan ben ik straks na het nieuws bij je terug. Nee, nooit meer zei ik. De laatste keer toen mijn hart weer eens was gebroken. Levensgevaarlijke Val van de liefde Was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden Die ik toch al verloor De weg naar geluk Op een doodspoor Mijn hart Onbereidbaar Ik dacht, ach ik blijf Maar alleen Ik had een een hart gebouwd, daar kwam niemand doorheen.